En gemeente, het is vanmorgen voorbereiding op het heiligavondmaal. Ik stel voor dat wij vervolgens lezen het eerste gedeelte van het formulier om het avondmaal te houden. Geliefden...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 Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel, waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De berachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken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 Die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn. Zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars. Allen die zich een beeld van God maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de band zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn. Die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden.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 Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nog ten volle van verzekerd zijn. Dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt.